verder wil ik een korte samenvatting geven van de preek in het Nederlands. We hebben vandaag gesproken over een andere eigenschap die Allah subhanahu wa ta'ala lief heeft. We hebben de vorige preek een overlevering aangehaald waarin de profeet tegen net gezellig zegt, de Ashet Abdul Qais, hij zegt tegen hem, in jou zijn twee eigenschappen te vinden die Allah subhanahu wa ta'ala lief heeft. De eerste eigenschap hebben wij de vorige keer besproken. En dat is namelijk dat men zich niet haast in het ondernemen van iets, of het zeggen van iets. Want je weet niet wat de gevolgen van zoiets kunnen zijn. Vandaag hebben wij gesproken over de andere eigenschap, wat ook wel in het Arabisch al-Hilm wordt genoemd. En dat betekent dat een persoon erin slaagt om zijn woede te onderdrukken. Het is een belangrijke eigenschap van de moslim. En daarom, toen het tegen Ibn mubarak rahmatullahi alayhi, werd gezegd, geef ons in het kort wat husnul Gulop betekent. Oftewel, wat het goede gedrag inhoudt. Wat het goede gedrag betekent. Hij zei dat jij woede weet te onderdrukken. Woede, beste mensen, is ook een teken van het feit dat de persoon zwak is in zijn karaktereigenschappen. Alles waarmee hij te maken krijgt, wordt ontvangen met woede. Woede, beste mensen, kan ook aanleiding zijn dat de persoon, eigendom, kinderen, vrouwen, onrecht aandoet. Hoe vaak is het niet gebeurd dat de persoon in een moment van woede zijn vrouw verlaat in de zin dat hij echt de scheiding uitspreekt. Hoe vaak is het niet gebeurd dat de persoon in een moment van woede zijn eigen spullen kapot maakt, zijn eigen auto, zijn eigen huis de deur inslaat en zo hoe vaak is het niet voorgekomen dat de persoon in een moment van woede zijn eigen kind in elkaar slaat? En misschien wel zijn eigen kind doodmaakt. Ik heb een verhaal verteld van iemand die zo boos was op zijn kind, omdat hij iets had kapot gemaakt thuis. Nou, wat heeft hij gedaan? Hij heeft zijn kind gepakt in een moment van boosheid. Hij heeft zijn handen vastgemaakt, heel hard. En hij heeft hem vervolgens in een kamer achtergelaten. De deur achter hem dichtgedaan. Toen hij later terugkwam... Om natuurlijk zijn kind weer los te maken, zag hij tot zijn verbazing dat zijn handen, dus de handen van het kind, zwart van kleur waren geworden. En hij zag dat het kind zijn handen niet meer kon bewegen. Hij nam hem mee naar het ziekenhuis. Nadat de artsen het kind hadden onderzocht, zeiden ze tegen de vader, je hebt maar één optie. En dat is dat wij, de kind, zijn, handen, zijn beide handen amputeren. Dat is geen andere oplossing. Waarom? Want anders zal zijn hele lichaam vergiftigd raken. Toen het kind wakker werd later en hij zag wat hem was overkomen, wat zei hij tegen zijn vader? Voel spijt en verdriet. Hij zei tegen zijn vader, hij zei, papa, geef mij mijn handen terug en ik beloof je dat ik nooit meer zoiets zal doen. Maar geef me mijn handen terug. Dat is wat een persoon kan overkomen in een moment van woede. Deze vader zal voor de rest van zijn leven spijt en verdriet voelen voor hetgeen wat hij zijn eigen kind heeft aangedaan. En daarom zegt de profeet... In een prachtige overlevering. Een sterke man is niet iemand die iedereen naar de grond weet te slaan. Dus die altijd wint met worsten. Dat is niet een sterke persoon. Een sterke persoon is iemand die zijn woede weet te onderdrukken. Zei de profeet. Die zijn woede weet te onderdrukken. Dat is pas een sterke persoon. En daarom toen het tegen een van onze vrome voorgangers werd gezegd. Hoe omschrijf jij een dapper man? Hij zei, iemand die er altijd in slaagt om de onwetende mensen van zich af te slaan door de hil, door het onderdrukken van zijn woede. Dus het is van belang om erin te slagen om deze woede te onderdrukken. Daarmee heb je ook gewonnen van de shaitaan. Want wie is degene die zoiets ontsteekt in je hart? Dat is de shaitaan. Op het moment dat jij erin slaagt om die woede te onderdrukken, daarmee heb je ook de shaitaan verslagen. Heb je ook gewonnen van de shaitaan. En degene die voor ons als voorbeeld kan dienen op dat gebied is de profeet, vrede zijn met. Ik heb een overlevering aangehaald, waarin staat dat een, dat een plattelander, lander, Bedouine, naar de profeet kwam. En wat deed hij? Hij trok de profeet zo hard bij zijn kleren, dat zelfs eigenlijk de sporen van het getrek in zijn nek te zien waren. Zo hard trok hij hem. En het verhaal gaat verder, want hij zei tegen hem, Mohammed, geef mij... ...van het geld dat Allah jou heeft gegeven. Terwijl Allah ons leert in de Koran... ...als je de profeet wil toespreken... ...dan zeg je, o boodschapper van Allah... ...je zegt niet, o Mohammed... ...je zegt, o profeet van Allah... ...je zegt niet, o Mohammed... ...laat staan dat je de profeet bij zijn kleren trekt... ...laat staan dat je zo'n toon slaapt... ...richting de profeet van Allah... ...dat kan niet... ...maar toch zien wij dat de profeet glimlachte. ...dat betekent niet dat de profeet niet boos was... ...maar onderdrukte zijn moeder. ...hij glimlachte, ...keek hem aan... En zei vervolgens tegen zijn metgezellen, geef hem waar u om vraagt. Een andere man die kwam Abu Bakr radiyallahu anhu tegen. En hij zei tegen hem, ik zal je vandaag zodanig uitschelden, dat het gescheld aan je blijft kleven tot aan je graf. Maar Abu Bakr radiyallahu anhu, die beperkte zich tot de volgende woorden. Hij zei tegen hem, het zal jou vergezellen in je graf en niet mij. Dat is waar. Want degene die de andere beledigt, die heeft een probleem. Die moet zich verantwoorden. Hij is degene die deze slechte daad met zich meeneemt naar zijn graf. Kijk hoe deze mensen, subhanallah, waren. Dus we kunnen, kort gezegd, kunnen wij zeggen dat al-Hilm een van de meest belangrijke kenmerken is van een moslim. Onderdrukken van je goedheid. Het is ook het bewijs van het feit dat de persoon goed gemanierd is. Het is ook het bewijs van het feit dat deze persoon iemand is die gekenmerkt wordt door mannelijkheid. En niet zoals een aantal mensen denken, wanneer een persoon wegloopt voor een gevecht of voor een scheldpartij, dan is het geen man. Nee, juist als je wegloopt en je woede weet te onderdrukken, dan pas ben je een man. Het is een bewijs van mannelijkheid. Voeg daaraan toe dat Allah subhanahu wa ta'ala ons leert in de Koran dat de beloning van al-hil niet te evenaar is. Het is voldoende om te weten dat Allah subhanahu wa zegt... Wat zeg Oftewel haast je naar de vergeving van jullie Heer. En vervolgens, En een paradijs waarvan de breedte gelijk is aan de hemelen en de aarde. Voor wie zijn deze paradijzen gereed gemaakt? Voor de volgende mensen, zegt uit. Degene die erin slaagt in eerste instantie om uit te geven op de weg van Allah. In goede tijden en slechte tijden. In voorspoed en tegenspoed. En wat is het tweede eigenschap? Met andere woorden, ze weten hun woede te onderdrukken. En ze vergeven de mensen. Deze mensen komen in aanmerking voor deze grootste beloning. En als het jou overkomt, dat je te maken krijgt met woede, weet één ding. De profeet heeft ons geleerd hoe je daarmee moet omgaan. In eerste instantie heeft de profeet gezegd: zeg A'udhu billahi de Shaitan. Oftewel, zoek je toevlucht tot Allah subhanahu ta'ala tegen de sita. Dat is één. De tweede zaak heeft de profeet gezegd in de overlevering. Verander van de toestand waarin jij je bevindt. Met andere woorden, als je staat, dan moet je gaan zitten zijn. En als je zit, dan moet je gaan liggen. Verander van de houding waarin jij je op dat moment bevindt. En ook een andere zaak die hij heeft genoemd, is namelijk lodo. Dat helpt gegarandeerd. Als je boos wordt, zo boos wordt ergens. Sta op, loop weg, verrichter wordt. En keer terug. Dan zul je onmiddellijk merken dat die woede weg is. En zo dienen wij ons te gedragen, beste mensen. Altijd, als we hiermee te maken krijgen. Terugvallen op de adviezen van Mohammed. Dus twee eigenschappen heb ik jullie deze twee weken meegegeven. Eén is dat je niet haast in het ondernemen van iets. In het zeggen van iets. De tweede zaak is dat jij erin slaagt om voortaan je woede te onderdrukken. En denk altijd, dat is de eigenschap van de mensen die in aanmerking komen voor paradijzen, waarvan de breedte gelijk is aan de hemelen en de aarde. As-salamu alayhi wa